kunt u uh, iets ter beschrijving dat uh, in de ontvangsal, ontvangsal heeft het en en dat is en de al is voor kopje thee en daar kunt u een kleintje een diertje in de vullen. De luisteraars thuis kunnen ook even wat alleen net op uitpakken, maar even naar de boekkast dan je dat je over er en een te maken En dan komen wij ook voorbij dat we moeten weer terug. in te gaan. De wapenzangers van Zandvoort. Een gelegenheidsformatie van enthousiaste zangers en zangeressen die al meer dan twintig jaar ooit gestart bij Café Koper op de laatste vrijdag van de maand aan het Avond deelnemen. Sinds het voorjaar 2016 is deze avond een activiteit van het wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein. We zijn het concert begonnen met het Agatha-koor. Het Agatha-koor is een gemengd koor van 35 leden. Het koor zingt bijna elke zondag in een Sint-Gatha-kerk in Zandvoort. Het repertoire is heel divers, maar altijd gericht op de eredienst. Zo zingen wij Missen van Haydn, Mozart en Jan Raas. Elke zondag zingen ze een echt koorwerk. Dat kan komen uit de klassieke traditie... maar ook uit de Engelstalige kerkmuziek... zoals bijvoorbeeld van John Ruther waar ze mee begonnen. Het Sandvoorts Mannenkoor. Het Sandvoorts Mannenkoor, opgericht in 1982... Was eigenlijk, een, het was eigenlijk een heroprichting van de animator Dico van Putten. Hij ronselde uit de plaatselijke bevolking... mensen voor zijn mannenkoor, mannen dus. In september... 82 kwamen 40 mannen bij elkaar om te gaan zingen. Sinds februari 2018... nee, 2015, sorry... beschikt het koor over een nieuwe dirigent, Arjan van Dijk. Alleen vandaag heeft Menus Kassas... in verband met ziekte van Arjan... de doorneus waargenomen. Music All In. Music All In is een gevarieerd koor van vrouwen van diverse leeftijd en een even gevarieerd repertoire. De naamgeving van het koor verwijst naar de uitlopende stijlen... waarin gezongen wordt, van Mozart tot musical, klassiek en religieus... gouden oude of moderne pop, in diverse talen en merendeels vierstemmig. Het Zandvoorts Vrouwenkoor. Het Zandvoorts Vrouwenkoor, onder leiding van dirigent Ed Wijnwerk... heeft het nieuwjaarsconcert 2018 gekozen, zoals u gehoord heeft... voor drie Spaanse nummers... die ze samen met solisten Token Barton hebben uitgevoerd. Na het pauze een stuk van Henri Purcell. New Wave Music School in Zandvoort. Het is bijna 25 jaar geleden... dat de Zandvoortse muziekschool zich onder de naam New Wave als nieuw opgerichte stichting... bij de notaris melden. Van Metafaan was een relatie met de gemeente Zandvoort... die met wiens ondersteuning de lessen tegen een acceptabele prijs... aan de inwoners van de gemeente aangeboden kon worden. Eind 2009 zijn daar de muziekprojecten in het onderwijs aan toegevoegd. Erg leuk initiatief. Na de pauze gaan de koren en de muzikale onderbreking ook weer verder. We blijven nu wat dichter bij huis. Uh, alleen maar Engeland, Frankrijk, Duitsland... en nog een keer Engeland en uiteraard Nederland. Zandvoorts uh, vrouwenkoor doet, wat ik al zei... Uh, drie koorwerken van Purcell. Vervolgens het sint Agatha koor wat uh, een stuk doet van Hector Berlioz. New Wave doet Philippe Emerhal Bach... De, een van de zonen van Johan Sebastian Bach. En een stuk van Ludwig van Beethoven. Dus daar zitten wij eigenlijk in Duitsland. Mannenkoor gaat weer een stuk brengen uit Lid Miserable. En doet een stuk, Engels stuk Roger, van Roger Emerson... Can't Health, Falling in Love. Musical In doet ook Engels Walking in the Air... En van Howard Blake en Wintersong... van Sarah Bareilles en Ingrid Michelson. En tot slot gaan uh, de wapenzangers... Uh, Paradiso van Anneke Grunlo doen... en een medley van Amsterdamse liedjes. Op, op zich weer een prachtig programma voor na de pauze. En om uh, met u de deur uit te gaan aan het eind... Twee coupletten van het Zandvoorts volkslied met begeleiding van Paul Werts op het orgel. Waarlijk een mooi programma. Maar om u nu toch nog even wat tijd te gunnen, wat rust te gunnen... gaan we even een klein stukje weer terug doen van het nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmonie. dus aan die schöne blauwe Donau, Een wals van Johan Strauss. Uh, we gaan nog even verder, want pauze duurt nog even voort. En we doen kunstig leven van, ook opnieuw van Johan Strauss. Het is nog uh, steeds pauze. Uh, ik verwacht nog een paar minuten. Dus we doen nog even een ander stukje van het nieuwjaarsconcert uit Wenen.